Drie uur. Dit is Heewald de Jong met het NOS-journaal. Hamas zegt dat de luitenant van het Israëlische leger die vermist was... wellicht is omgekomen door een Israëlisch bombardement... Israël zegt dat Hamas de 23-jarige militairen heeft ontvoerd. Dat zou zijn gebeurd toen een Israëlische patrouille werd aangevallen door Palestijnse strijders. Die strijders zijn volgens Hamas allemaal omgekomen bij een bombardement door Israël. Hamas zegt dat het waarschijnlijk is dat de luitenant, als hij inderdaad gevangen genomen was, ook is omgekomen. De verdwijning van de Israëlische militairen heeft waarschijnlijk een grote rol gespeeld bij de opzegging van het bestand in de Gaza-strook. Nederlanders die met vakantie gaan moeten vandaag rekening houden met de extreem lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. In veel landen is de schoolvakantie gisteren begonnen en dat leidt tot grote stromen vakantiegangers. Volgens de ANWB doen Nederlanders er goed aan om pas rond het middaguur op weg te gaan om de ergste files en vertragingen te mijden. Nog beter is om morgen pas van huis te gaan. In Frankrijk worden de eerste files al om zeven uur vanochtend verwacht. Vorig jaar stond er op het hoogtepunt aan het begin van de middag meer dan 800 kilometer file. Bij een treinongeluk op het station van de Duitse stad Mannheim zijn tientallen mensen gewond geraakt. Zeker vier passagiers raakten zwaar gewond. Een goederentrein botste op het station tegen een passagierstrein waardoor twee rijtuigen kantelden. In de twee gekantelde rijtuigen zaten zo'n 110 mensen. De oorzaak van het ongeluk in Mannheim is nog onduidelijk. Treinen zouden op het moment van de botsing langzaam hebben gereden. Het weer. Plaatselijk is nog een bui mogelijk. Vooral langs de westkust. Temperatuur daalt vannacht tot een graad of 16. Overdag eerst zon. In de middag en avond stevige buien. Soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 25 graden in Zeeland en 28 in het oosten en noorden. Dit was het en jongens. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Internet. <laughs> Www.ZFMZandvoort.nl. ZFM! Please pass your seat, fellas. Be prepared to go on a run at it. This is real. FM. Exactly. Uh... Yeah. venue.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 Trust and respect is what we do this for. I never intended to be next. But you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat. Until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment. But it was never just fun. And I thought Tot zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5